In IJsland zijn zo'n 600 snelle computers gestolen die gebruikt worden om bitcoins en andere virtuele munten mee te delven. Voor de diefstallen zijn 11 mensen gearresteerd onder wie een beveiliger. De computers zijn zo'n 2 miljoen dollar waard. De apparaten zijn spoorloos. Het weer, vooral vanochtend valt er wat sneeuw in een brede strook over het midden van het land. In de rest van het land vrijwel droog. Het wordt min 2 graden in het noorden tot 6 in het zuiden. Vanavond valt er opnieuw neerslag, mogelijk glad ook. Morgen maxima ruim boven nul.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 Nee, ik heb er geen woorden voor. Het is vijf minuten over acht. Bij Toebak leeft op de radio. Fijne toestellen aanstaan. En wat. Uh, wat is het koud? Wat is het koud? From my cold dead hands. Wat fuck? Echt waar? Echt waar? Ja, je hebt wel eens van die dagen dat je je gewoon niet zo lekker voelt. Dat je denkt van. Eigenlijk wil ik gewoon wel die hele dag overhoop schieten. You ever have one of those days where you just need an AR break? Ja. That's what we're doing today. Ja, oké. Okay. Alright, here yeah. we go. Yes. Heel fijn. Ja, heel fijn. Lekker bezig. God, dat is ongelooflijk, hè? Echt met verbazing heb ik gisteren zitten kijken naar uh, was, was, was het nieuwsuur. Dat Twanhuis daar nog zit. Wat gek. Oh, nee, dat gaat pas in jullie in. Sorry, ik ben echt helemaal in de war. Maar goed, dat je, dan hoor je dit, hè? Een kerkdienst in de Amerikaanse staat Pennsylvania, waar God en wapens worden vereerd. En niet zomaar een wapen, maar de AR-15. Het semi-automatische wapen waarmee een schutter twee weken geleden... 17 mensen doodschoot. Het, het is ongelooflijk ook gewoon. Ja, echt mega vet, Echt, echt zo kicken. Oh, nou, sommige mensen vinden het wel leuk. Maar ik vind het echt bizar ook gewoon. En dan zeg je ook wat ze aan hadden op van die gewaarden. En ze hadden die kroon, kroontjes op met van die uh, patronen daarin. Ja, echt. Soms zijn ze ook allemaal van god los. Gewoon dat je denkt, echt, dat is zo fout. Echt zo. Ja, ja, ja. ...om onder de plank misslaan. Maar goed, gelukkig komt de jeugd in opstand... ...en die zijn aan het rondtrekken en aan het demonstreren... En af en toe de NRA zijn ze aan het bestoken. En ook zelfs Donald Trump doet een kleine stap naar rechts... ...en denkt, nou, oké, okay, we gaan van 18 naar 21. Dat is misschien wel een goed idee, ja. En dan komt dus een oude NRA-directeur eh, die zegt... ...ja, maar die vrouwen die op zichzelf gaan wonen... ...die gaan voor een 21ste het huis uit... ...en dan moeten ze zichzelf wel kunnen bewapenen. Wat? Ja, het is echt, echt met verbazing Gewoon heb ik dit soort dingen zitten kijken. Nou goed, je begrijpt het al. De zaterdagmorgen is begonnen. We zitten nog te wachten op de vrouwelijk gedeelte van dit radioprogramma. Het is glad, dus het, het zou maar kunnen zijn dat het er ook ondersteboven is gegaan. Met het fietsje van... De... We wachten het af. We duimen. Even even een leuk plaatje. Kan het over jeugd? Nou, Young Folks, Peter John en... Peter John en Mary. Nee, dat is heel oud. Stukken weer. Jong folks try right? to Oh ja, Pieter Bjorn en John. <laughs> er zit er nog geen vrouw bij. Dan kom ik daar naar mij? Goed, doe maar blij. Welkom bij dit radio uitzending. We hebben weer een heel oud studeertje van Pieter, Bjorn en Jan. Ja, Pieter, Paul en Mary doet me altijd aan denken. Het was nog veel ouder, zeg maar. Dat is volgens mij wel 30 of 40 jaar oud. Dit heet jongvolks. De jeugd heeft de kracht. En daar had je net al over de jeugd. In Amerika heeft nu de kracht om de NRA misschien een klein beetje om te buigen. Dat is natuurlijk iets wat ons allemaal wel bezighoudt. Het is de zaterdagmorgen en de vraag is, waar is onze vrouwelijke afdeling? Ja, dat is de bejaarde. Nou ja, even wat meer respect. Hè? Ja, sorry. Maar goed, ze stuurt net een appie met een foto. Een noodgeval en er zat een dier, ik had mijn leesbril nu op. Was het nou een hert wat ze aan het redden was? Een stukje brood erbij? Ik hoop het toch niet, want daar krijg je toch weer een NRA-break van. Als je een, een hert gaat helpen, dat is toch klaar in Zandvoort? Die moet toch allemaal worden afge... Nou ja, eh, goed, Ik geloof dat ze een of andere dier had gevonden. Misschien zat hij vastgevroerd. moest hem losweken, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ze dat gaat doen. Hoewel ik daar mijn fantasie wel voor heb natuurlijk. We zullen het afwachten, ze zal elk moment wel arriveren. Ja, niet met de limousine. Natuurlijk, maar gewoon wel. Maar gewoon op den fiets, zoals gezond zij is. Het is nog steeds een beetje koud. Het is echt sturf is koud. Gisteren was het misschien wel de koudste dag. En ook winderig. En vandaag wordt het al een stuk minder. Dus als je nog op het ijs wil staan, is vandaag wel de uitgelezen dag om dat toch even te doen. Want morgen gaat het dooie alweer in. En uh, gisteren probeerde mijn zoon me nog het ijs te krijgen. Gisteravond laat ik. Nee hoor. Straks uh, gelijk ondersteboven en boven licht dus verdwijn ik in een bak. Dus ik denk dat ik vandaag nog maar even heen ga. Om toch nog maar even dat, uh, dat gevoel oh, oh, oh, te krijgen. Oh, oh, Merry <laughs> ja, Christmas! Oh, oh, oh, ja, leuk. Oh, oh, oh. Ja, lekker. Dan moet het ijs heen. Maar goed, we zullen het allemaal afwachten. Straks op de rare berichten. Nu druk ik altijd dit radioprogramma weer opzieren. De rest zul je landen voor. Ik ben meer van de serieuze hap. Want ja... We hebben toch afgelopen week toch wel wat voor ons kiezen gehad. Echt een hele grote verandering. Mies Bouwman is er ook van ons heen gegaan. 88. Ja, aan de leeftijd, daar hebben we vrede mee. Maar ja, ze kwam af en toe nog, toch nog wel in de wereldrijd door. Wat we met z'n allen toch wel weer aandoenlijk vonden. En ze kon zichzelf toch steeds zo goed verwoorden. Wat, wat, ik, ik, ik, ik kan mezelf niet eens goed zo, zo goed verwoorden. Dat blijkt dus wel. En zij kan gewoon heel goed dingen uitleggen. Dat stukje uit de boek gelezen. Ik vond dat echt een uh, leuke televisie. Slow TV. Het hoort eigenlijk bij Max thuis, maar het was bij uh, de wereldrijd door. Die is van ons heen gegaan en meer van dat soort gebeurtenissen. Dan moeten we straks aan Jolanda ook nog maar even vragen. Eerst maar eens even een het plaatje. Van een, uit een frontrustende cd. Violence van die editors. Halleluja. met een heerlijk stukje gitaarwerk. I bleed like a million air. My bones lay with dust in your care. Just don't leave this old dog. We're op deze ijskoude zaterdagmorgen.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 fine for everything, but I can fail you so many times Heeft een nieuwe cd uit. He had, Everything Was Beautiful and Nothing. Nou, papiertjes te kort. Nou, er zal wel een mooie boodschap achter zitten natuurlijk. De man met de bril. Die zijn uh, verjaardag nooit met hetzelfde fiets. Want hij is namelijk op 11 september jarig. Hij was in zijn oh. appartement in New York. En hij uh, was net een beetje aan het wakker worden. En toen dacht ik, wat de fuck is er allemaal aan de hand, joh? Ja, dus nou, zijn verjaardag is niet meer zoals hij vroeger was. En hij heeft een nieuwe cd uit. En dit is erop te vinden. In This Wild Darkness. Ik vind het sfeervol... En hoe toepast ook in deze wereld ook. En, uh, ja, ja precies. Ja, toen dat, ja, dat is ze. Uh, ze zit hoor. Nou, ik ben echt uh, nieuwsgierig naar het verhaal wat je nou uh, bij die foto kan gaan voegen. Van die vogel die daar op de grond lag. Ja. Wat was er aan de hand? Nou ja, ik zag een vogel liggen midden op de weg. Maar ik denk, nou die is dood. En uh, hij is helemaal niet plat. En ik ralde dichterbij. En toen vloog hij toch een beetje op. Ja. En verderop uh, kwam hij weer uh, neer. En, en hij ging maar niet weg. Nee. En, uh, maar ondertussen wel zo'n uh, zo flinke snavel. Het was zo'n. Uh, oh, je zo was bang Ik okay. denk van ja, ik, ik wil niet dat ik uh, gewond raak. Want ik weet niet hoe scherp die snavels zijn. Nee, weet nee, ik ja? je dus ik heb uiteindelijk de dierenambulance gebeld. Ik ga ze nog een keer bellen nu, want ik heb nu met mijn fietsband. Ja? Heel stoer. Ja? <laughs> ik ben echt een watje. Daar heb ik dan met mijn fietsband zo tegen hem aan en dat vond hij niet leuk. Eh? En uh, toen heb ik het toch uiteindelijk wel. Uh, toen liep je heukel een beetje tot in het, uh, okay. het zijgedeelte. Ja, het is ook zo het irritant als je daar overheen rijdt dat je zeg maar, die bloedspetters op je auto hebt. Wil je gewoon niet Ja, Rob, ik heb het yeah. voor de auto's gedaan. Yeah. <laughs> nee, maar ik vond het gewoon zielig. Yeah. Dus ik heb uh, ik, uh, zuster Marta, was ik vanochtend even. Echt, dus, heb, je, heb je de dierenambulance afgewacht? Of, uh, nee, nee, nee je, ik, moet, ik moet naar jou toe. Dus, uh, maar ja, hij zit in ieder geval aan de zijkant. als hij meer op de weg is... Nou, ja, heb je een foutje gemaakt, even een coördinator doorgestuurd naar de dierenambulance? Kan je tegenwoordig allemaal doen natuurlijk. Hè? Ja, nou, tegen, ja. Vroeger ja. moest je een vlagje erbij prikken. En blijven zitten, hè? dat vinden ze hier niet. Ja. En ja. Tegenwoordig kan je geen coördinaten nou, doorsturen. Ik ga, ik ga zo, uh, als we het volgende plaatje doen, ga ik nog een keertje bellen. Dan zeg ik van, ik heb hem wel in de zijkant kunnen krijgen. Ja. Maar hij is te verzwakt en he, is waarschijnlijk onderkoeld. Ja en misschien een beetje gewond of zo. Ik had broodjes nee. ernaast gelegd. en er komen allemaal meeuwen eromheen van oh er ligt een dus, broodje. Ja, maar, ja precies. Maar die zijn weer weg. Is ziet nog meer de dupe eigenlijk. <laughs> ja, dan die meer die zijn eigenlijk zo aardig altijd ja. voor de medemens, ja. Mededier, sorry. Mededier. Maar goed de vraag maar het is. Het was een dorp... Oh, Oké. Okay. En uh, ja het, het is mooi om zo'n dier van zo dichtbij te zien en dat je zegt ziet van wow de... maar uh, ik ben en blij dat, dat hij van de weg af is. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. maar goed de vraag is natuurlijk wel wie gaat betalen die die, die, die, ja. die nou ze hebben mijn telefoonnummer genoteerd dat is leuk het is leuk hoor dat hij zegt een hobby ernaast heeft dat u die dieren wil redden maar wie gaat het betalen Ja, en als hij weg is dan moet ik alsnog betalen voor het uh, ongeoorloofd uitrijden ja Nee, gelukkig dus, uh, zijn ze allemaal vrijwilligers, ze zijn allemaal mensen met een roeping. Die ja. vinden er bijna niks te doen hebben. Sorry. Sorry. <laughs> die bijna niks te doen hebben. Nee, ja, dus het het zijn misschien. altijd wel aparte mensen. Ik heb ook wel eens een paar keer met die mensen aan het praten. Die zijn zo bevlogen dat ze soms het contact met de menemens een beetje vergeten. Nee, met aalscholvers is het helemaal mooi als ze bevlogen zijn. Dat ja. zijn vogels. Maar ik heb, wel, ik heb af en toe wel, de, van dan komen ze weer voor de dierenouwbalans langs en dan denk ik van ja. Oh! En nu heb je ze nodig en je hebt geen, geen cent gegeven. Nee. nee. Nee. Nee, goed, ik, ik moet wel zeggen, ik koop mijn schuld altijd af. Iedereen die uit bij de deur komt... krijgt bij ja, nee. mij altijd geld. Dat, is dat, altijd doe, ik ook. dat is doe ik ook. is dat, vind ik eigenlijk ook wel. Op, maar... Aan de deur geef ik geld, absoluut. Ja, Wegwezen. Al is het ja. alleen maar omdat die gasten... Ja, precies. Dat, zij, dat ze hun best doen. Ja. Maar het is wel zo van... Uh, uh, ja, ik vind... Uh, dat ze dan voor een dolfijn een staart eraan gaan maken. Dat vind ik dan te ver gaan. En dat is echt een operatie van duizenden euro. Voor een dolfijn een staart? Ik heb, uh... ja, ik heb wel eens gezien. was een dolfijn die had een, een yeah. Ja, maar een lepstaartje. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel weer leuk in het dolfinarium. Bij, bij die ja. uh, dolfijnen Om daar kijk, weer een show van te maken. Ja, <laughs> kijk. Dit is onze dolfijn. We hebben eerst die ja. staart eraf gehakt. En nu hebben we een nieuwe eraf gemaakt. ja. Hij nee, kan we... weer nieuwe trucjes. Je <coughs> uh, is wel verhoging doorgevoerd bij de kassa. Dus er uh, ja. moet wel meer neergeteld worden. Nee, maar worden. ik vind het dan erger dat er dan heel veel oorlogsslachtoffers zijn hier. of daar. Dat dus vind ik dan eigenlijk toch wel ietsje belangrijker en dan ja, zo'n klein zeker, vogeltje. Hè? Weet je wel. Die, ja. Want dan laat je hem los en dan zit een kat verderop hop, en die hebt hem. Weet je Ja. Ja, precies, al die moeite voor niks gewoon. Ja, want als hier nou ja, een kat aankomt bij deze aalsgolver. Ja, dan is het het Your ja, days are numbered. Ja, precies. Dan komt die om de hoek weer. Ja. Nou ja, ik heb het best gedaan. In, het, is, het is een, was een hele uh, koude dag. Ja, koud. Waar ik er echt heel erg koud van krijg, is dit stukje tekst nog. Ik laat het nog een keer horen. From my cold, dead hands. What the fuck? Dit is Charles Heston, hè? is oh. dus die acteur die voor de NRA dus allerlei teksten heeft uitgekraamd? En dan staat hij daar voor zo'n hele grote zaal... met zo'n bordje NRA voor zich. Dan staat hij met zo'n heel groot wapen staat hij, en roept hij dus... Nog één keer, From my cold, dead hands. Met andere oh. woorden, dat wapen wordt niet van me afgepakt... voordat ik zelf dood ben. Ah. Kijk, het is wel een heel oud filmpje, moet ik zeggen. Maar ik krijg er wel een beetje kippenvel van. What the fuck, ah. zeg. Ik kan nog daarnaast Ik vind het wel geweldig wat er nu gebeurt in Amerika... Dat, uh, dat die kinderen nu uh, bezig zijn uh, ja. voor een anti-wapenlobby. Echt wel. En dat hij kan al horen dat het nu al 21 wordt. Dus het was 18. Ja. Wat de fuck, hoe kan het dan dat een jongen van 13... dus op een filmpje daar een wapen krijgt? Uh, ja, nou, uit een laadje ergens bij zijn vader Nee, pak, nee, nee, nee, dat was echt... Uh, echt in de winkel? In de winkel, Oh, Oké, okay. ja, nou, dat, dat is wel raar. Dat is wel op, zelf wel opmerkelijk. Ja, okay. Nou goed, Straks discussiëren we hier nog wat meer uh, over. En natuurlijk nog wat aparte berichten. Want dat, we missen nu een heel blok met, met aparte berichten natuurlijk. Hè? Ja, ga ja, dus gaan dat, ze gauw opzoeken. Ja, dat is uh, misschien wel een goed idee. Drijf, gisteren gisteren Dijk ik voor het eerst. Hier word ik altijd zo vrolijk van dat gitaartje. Dat, dat ontbeurende klanken van uh, Albert Hammond Jr. Mute beatings. Klinkt dit, maar het maakt me niet uit. Echt, Ik wij bijna zeggen: hier kan je me voor wakker maken. Maar dan moet je me eerst even voor iets anders wakker maken. Dan is ans, dit als de afsluit. Ik ben ik helemaal voor, zeg maar. Albert Hammer Jr., Francis Trouble eet zijn CD. En daar ga je meer van horen. Muting beatings. Mute beatings. Sorry, mute ja. is toch uh, dat je uh, niet kan praten? Ja. Niet, uh, sla, niet slaan... Zodat je iemand in elkaar slaat, maar je zorgt dat hij niks kan zeggen. Dat hij dan een, okay. een toekomstmond heet. Mute beating. Oké, okay. nou, leuk. Nou, ja, hoor. Allemaal in het geweld teken vandaag. Ja. Ik heb ze helemaal uitgezocht. Ik had net ook al violence van de editors. Nou kijk, sluit allemaal goed aan. Ja, wat ik ook nog een heel leuk berichtje vind, moet ik je nog even vertellen. Want dat ja? was ik laatst bij De Speld. Ja? dat de mensen heel erg last hebben... met dit weer van gevoelsaanstellerij. Gevoel, ja. Heb je daar wel eens van Ja, geort? dat herken ik. Dat herken ik. <laughs> ja, Want hij is aan nou het openen. Het zegt als van van... Uh, doormatige gewenning, dramatiseringsdrang. Dat vind ik nog het mooiste. En gebrek aan redelijk vergelijkingsmateriaal... kunnen sommige mensen het ervaren als... min dertig... En die gevoelsaanstellerij, dat vertelde Gerrit Hiemstra... dat kan deze week historische vormen aannemen. <laughs> in de beeld is nu al een gevoelsaanstellerij van min 18 waargenomen... door een vrouw op weg naar haar werk. Maar door sociale druk zal in de loop van de week... de gevoelsaanstellerij oplopen tot... Het lijkt wel de Noordpool. Ja, en vooral echt nu de een... laatste dagen is het al zo is van de mensen die s'ochtends aan hun collega's gaan vertellen over een fietstocht en het kan zelfs aanvoelen alsof ze zijn doodgevroren. Dat ze de tocht der tocht hebben gevoerd. Oh, gefiect. heerlijk ook gewoon, hè? Ik vind het geweldig. De rippen. hele dag zit je, je achter zo'n schermpje en dan nog even een groot schermpje. Dat is een lekker afwisseling. En uiteindelijk dan uh, moet je nog even naar buiten en je, oh, maar dit is echt afzien. Ja. Dit was vroeger, dat weet ik nog wel, in de ijstijd. Ja, ik begin ook inderdaad weer. Vroeger sliepen wij altijd op zolder en er was geen verwarming Nee. bloemen op de ramen. Precies, dat je echt je, je lakens naar voren moest buigen, moest breken ja. bijna. Want je ja. moeder dus even, nou, je kan er ook zo een je onder van aanslepen, want ik, die lakens kan ik weggooien. Die zijn niet meer niks meer waard. Ja. Dat waren nog eens tijden. Nou, ja. ik, ik heb er zelf gelast van mijn kachel staat vrij hoog. Nee, nou ja, 19 graden. Ja. Nou, maar ik moet zeggen, ik heb ook in mijn huis het dus warm, maar ja. uh, het huis van mijn vriend, het is dus een koelkast, noem het zo, van, gaan we weer naar de iglo. <laughs> en, maar dat is echt verschrikkelijk. En dan merk je zo'n verschil tussen verschillende huizen qua gevoelstemperatuur. Ja. En dan dacht ik ook dacht van nou weet je, dat je, dan lig je in bed en heb je gewoon een koude neus, weet je? Ook al lig je de rest onder de dek. Ja. Maar je hebt toch altijd je neus wel de boven. Dat is toch heerlijk? Dan krijg je lekker frisse, koude lucht naar binnen in je longen. Dat is echt het beste wat je. Ik weet kan niet hebben. of hij fris is, maar hij is in ieder geval koud. Ja. <lacht> ja toch? Goed, dus ik denk dat je binnenkort binnenkort uh, NL doet uh, bij jouw vriend kan uh, organiseren. Ze <lacht> <lacht> dus hebben elkaar onderhanden te nee gehad. Ja. Nou goed, het schijnt ook allemaal om weer te heerst. bak leeft ja? op deze ijskoude zaterdagmorgen. Ja, precies. En, uh, uh, ja, nee, dat, ik heb, uh, nee, ik weet het even niet. Goed, uh, Jante, had je al rare berichten? Ja, ik heb hier ook weer een leuk bericht van een Duitser, Mark Kinkeldee. Die, die heeft afgelopen donderdag gewerkt, dus ook met extreem lage temperaturen op de brokken. Het is een uh, 1141 meter hoge berg in het noorden van Duitsland. En dat was daar dus al min 19, maar door rukwinden, et cetera, was de gevoelstemperatuur min 55. <laughs> dus ja, dat is toch wel heel apart. Ja. En uh, ja... ja. En je beetje met je aangifte. Nee, sorry. Wat zeg je nou? Nee, uh, nee. niet, nee, ik, nee. Mag niet <laughs> uit. Laat je niet afleiden. Maar ja, het klimaat daar op die kale top van de brok... die berg is, is dus te vergelijken met dat in de Alpen... op 2200 meter hoogte. Maar het waait er meestal veel harder. En hij zei ook al, bij orkaan Friederike... blijkbaar hebben ze daar ook orkanen... Die hebben we hier 205 kilometer per uur gemeten. <grijg> en dus toen die... kon je dus ook niet op de been blijven. Nee, dat lijkt me ook niet. Ik wist niet dat er orkanen in Duitsland waren geweest. Friederike. Friederike klinkt wel, ja, Frederik specht... Oh, dat is ook wel een apart uh, vrouwtje wel. Dus ja. uh, eigenlijk lekker eigenwijs. Dus een lekker eigenwijs. Uh, lage temperaturen En dan ook nog eens een keer een lekker harde wind erbij. Nou, het is echt, uh, Ik ja. ga eens kijken naar orkaan Friederike. Nou, en sommige mensen moeten nog binnen blijven. Want het schijnt ook allemaal weer te heersen. Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn. Ja, ik weet het wel. <lacht> is luisteren naar Toebak Leed. <lacht> dat zou ik dan ook maar gewoon gaan doen. Straks onder andere Zandvoortse berichten wat later dan normaal. Maar het komt omdat ja, de vrouw in huis gewoon later binnenkomen. Die moest een vogel redden. Ja, gekke geit zeg. Tegenwoordig een heel betere wereld. Goedemorgen, welkom. Oh, wat vind ik het wat mooi. Nieuwe muziek van Everything Everything. My Key, Your Girlfriend was een hit. En uh, Kof Syrup was ook een hele mooie. Ze hebben een nieuwe, uh, ja het is niet een CD, het is een soort... Um, Eén ep hebben ze uitgebracht van vier nieuwe tracks erop. A Deep Sea heet de CD uh, en dit heet uh, Brad Winner. En dat hadden ze misschien ook weer nodig. Een Brad Winner, oftewel uh, weer wat kosten. Uh, ze hadden wat kosten gemaakt en dan moet het toch weer betaald worden. Dus dan moet je uh, wat muziek uitbrengen. Dit is de nieuwe nieuws single. uit Zandvoort. Oh ja, sorry, dit is tijd voor... Uh, nieuws uh, uit Zandvoort. Uh, ja, ja. Nieuws ja, ja. uit uh, Zandvoort. Zandvoort. Precies, we doen even wat nieuws uit Zandvoort. Dat is we nu wel even duidelijk natuurlijk. Nou, geteld. Heb je ja, al uh, wat verzameld? Uh, vorig jaar waren we op de Boulevard de Vosje... Borden geplaatst met reclame voor de musea... die deelnamen aan het Europees kampioenschap zandsculpturen. Maar ja, de sculpturen zijn nu geruimd. En nu hebben ook de borden een ander aanzicht gekregen. En om Zandvoort te promoten zitten er nu weer bestendige foto's... van een aantal Zandvoorse fotografen in... Met, met afbeeldingen ook nog van Zandvoortse evenementen. Dus regelrechte Zandvoortse promotie dus op de boulevard. Goed, en als je dat wil gaan bekijken moet je even nog wel diep in het buidel Als je niet van, niet van hier bent, wat doe je? Nou, ik kom hier geld uit. Geef. Dan mag het, kom maar verder. Ja, Komt, u goed. Komt u maar waar? winnen. Maar goed, parkeren in Zandvoort wordt weer verhoogd. Het is nu weer gewoon de zomerse temperatuur. Uh, bijna. Het <laughs> is dus wel flink omhoog gegaan nu weer. Dus de zomertarief gaat in. En ja. ze hebben ook even uitgerekend wat ze per inwoner nu betalen. Aan parkeren. Dat is 259 euro per jaar per bewoner. En uh, dat is zeg maar de eerste plek in Nederland. Wat we, en in de tweede plek is uh, Amsterdam. 232 uh, uur tarief. En uh, nou goed, dat is, uh, ze hebben het allemaal uitgerekend aan de hand van uurtarief en vergunningen. En hoe ze dat precies tot stand hebben gebracht, weet ik niet. Maar het ja. schijnt dus dat wij het duurste, de duurste gemeente hebben hier. Maar ja, we hebben dus wel vier maanden gehad dat je voor 50 cent per uur kon staan. Ja, dat is en nu echt... is het weer het normale tarief. Want ze hebben het zo gedaan dat het uh, uh, want per saldo dat het toch dezelfde inkomsten zijn. Ja. Maar dan hoor je weer gelijk: gaat er gaat weer zo'n bak ellende open op internet en op Facebook. Dat ik denk van ja jongens, anders was het het hele jaar. Het was toch hartstikke fijn dat er die vier maanden maar 50 cent hoefde te betalen. Ook dat het andersom was dat het hele jaar 50 cent was. En alleen in de wintermaanden hoop. Dat ja. zou ook wel leuk zijn. Dat ja? zou ook wel leuk zijn. <laughs> maar het is wel zo van weet je, in de wintermaanden moet je inderdaad de mensen lokken om uh, toch te komen. Ja. Want uh, die zijn de zwakke. zomers komen ze toch wel. Want ja. uh, iedereen wil toch de zon in de zee. ja kan je zwakken. het echt nog veel duurder maken. Het is nog best wel goedkoop, dan, zeg maar, als je ja. gelijk met Amsterdam. Ja, zeker. Want je, vol, volgens mij is 8 of 10 euro of zo een je de hele dag of zo. Oké. Okay. Ja, klopt. Dus, uh, ik, heb, ik heb die kaart wel eens gezien. Ja, die, die zag ik nog wel opzoeken. Want dat heb ik wel ergens even opgeschreven. Dat is wel even ja. leuk om te noemen. Ja, en verder Kom ja, op heb te, ik nog he? even onderzocht. Van, uh, je hebt namelijk 391 gemeentes in Nederland. En die heffen niet allemaal parkeergeld natuurlijk. De, uh, 176 van die gemeentes uh, heffen parkeergeld. En dat zorgt echt voor meer dan een kwart van de inkomsten soms. Hè? Dat is echt best wel lekker om dat uh, binnen te harken. zeg maar. Verder, uh, nog andere Sandvoortse berichten. Uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, ja, wat wil uh, jij ja. bent aan het zoeken? Jij mag. Nee, ja, ik, ik heb schouder. Nee, dat mag niet. Oké. Nee. Achter het hoofdgebouw van die Unicum, waar voorheen de tennisbanen lagen... Oh, die zijn weg, wat jammer. Schiet het nieuwe bewegings- en paramedische centrum flink op. Het dak zit er al op en een kijkje binnen laat zien dat er wordt hard gewerkt. En uh, de afwerking zal straks zijn... zodat er straks sportspel en therapie onder één dak geïntegreerd kunnen worden. Dus dat is wel mooi. Dus dagbesteding, fitness en behandeldisciplines die er gaan zijn. Verwachting is dat in april het pand kan worden opgeleverd. Dus, Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb het tarief er nog even bij gepakt. Het zomertarief is 2,50 euro per uur. En een ja. 5 uurs dagkaart is 10,30 euro. En een 24 uurs kaart is 13,70 euro. Ja, 10,30 euro. Ik vind dat voor een hele dag. Dat ja. nou, vind ik er wel wat mee. Want je hebt op dat moment gewoon alleen je benzine... Kijk, als je nog met de trein gaat... Dan, uh, dan, dan kost het veel meer om naar Zandvoort te gaan. Ja, ja goed. En uh, nou. je kan ook even kijken of op... Uh, htt.sleszandvoortparkeerservice... we gaan weer wat geld verdienen.nl. <lacht> ja, ja, ja, ja. Dan kan je ja, ja. even kijken naar echte tarieven. <lacht> Verder. Uh, <lacht> nog iets anders is dat stand, uh, standplaatshouders... willen vaste kiosken uh, op de uh, boulevard. Ik denk, hè? Huh? St Statushouders? Nee, standplaatshouders. Dat zijn die visboeren... die dus elke keer met die grote kar over de boulevard rijden, waar echt een hele lange file achter ons staan, Die zijn er klaar mee. Die zeggen van, weet je hoeveel diesel wij per jaar er doorheen stoken? 15.000 liter diesel. We verontreinigen de boel. We houden de boel op. We zorgen voor irritatie, geluidsoverlast. We zijn er klaar mee. Dat moet toch anders kunnen? We kunnen daar toch een kiosk gewoon laten bouwen. Ten eerste kunnen we dan veel milieubewuster worden. We kunnen bijvoorbeeld een afwasmachine daar neerzetten. kunnen ja? we in plaats van plastic bordjes serveren gewone bordjes serveren en we schoonmaken. En dan kunnen we statiegeld sta erop doen, waardoor die bordjes ook weer terugkomen. Dus we hebben allerlei nieuwe plannen. Ze hebben met Gerard Kuiper zitten praten. En die is er nog helemaal over uit Hoestig aanpakken. Maar ik vind wel, ja, ik zou er ook wel klaar voor zijn. Want ik zit natuurlijk wel vaak achter zo'n viskar. Ik laat, me, en een gegeven moment ik het los. Dan denk prima, ik zit er even een tijdje achter. Die man moet ook zijn brood verdienen. Maar ja. ik denk van, ja, met zo'n trekker is het wel verontreinigend... Het is niet helemaal milieubewust. Nee, nee nou ja, laatst porties... reed ik hierheen. En ik werd bijna van mijn fiets afgereden door zo'n uh, ja, wagen. Daar moet je niet onderkomen. En toen zei hij, uh, ik, ik heb het nou aangesproken, hè, binnen een dorp. Ik zeg, wat is dat? Ik ging bijna onderuit. Hè, want het scheelt echt. Ja, nou, je, je reed ook midden op de weg. Ik denk, nou, volgens mij moet je er dan <lacht> toch even achter. Toeter of zo, weet ja, je wel. Ja, even toeter of zo. Dan ga zeg. ik wel opzij. Ja. <lacht> dat ja. was wel, ik, ik was echt verontwaardigd ook wel. Ja, precies. Nou, want nou, dan je uh, heb je die auto en dan is zo'n kar is gewoon nog wijder dan die auto, hè? Ja, dus denk ik, nou, ik heel... er langs. Maar ja, dan komt die kar, dan word je zo. Nou ja, er ontstaan <laughs> gewoon echt hele gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Over vluchtstroken, over fietspaden heen wordt er gereden. En wat ik ook wel eens zie op de boulevard. Dan gaan ze zeg maar de parkeerplaats op van het, van het boulevard. En dan rijden ze heel hard over die parkeerplaatsen heen. Over de heuveltjes heen. en op een gegeven moment gaan ze weer trussen, de trussen voegen. En soms dan vergeten ze dat daar een. Uh, nu is er een betonblok licht en dan kunnen ze niet verder. Fuck, ja. verkeerd ja. ingeschat. <laughs> ja. Ja. Of je rijdt te langzaam en dan komt net een auto van de andere kant. En dan kan je niet invoegen. En dan moet je nog weer achteraan aansluiten. Ja, Ook ja, leuk ja. om te zien altijd. Ja, gebeurt niet vaak. De meesten kunnen het wel goed inschatten. Nou goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Het zijn zeker weer alleen mannen hè, die het goed in kunnen schatten. Ja. Ja ja. Dus ja, vaak, ja, dachticaal, ja, dachticaal. ja. Ik, ik begin er niet over hoor. Ik begin yes, we come down from the over city walls. As I fly above your heart Zo die 1999, 1999, voor de prins. En toen we gaan zelf ook muziek maken. Hey. Twee vrienden, jeugdvrienden, Olly Knight en Gail Parianion. Ja, sorry voor de uitspraak. Ik ben dyslexisch. Opgegroeid in uh, Balham in Londen. En Waits is de nieuwe single. En het is van de CD Invisible Storm. Die dus afgelopen uh, januari, 20 januari is uitgebracht. En uh, nou goed, die doet het best leuk. Dus hij uh, gaat weer wat centjes verdienen. Deze Turin Breaks. Ze gaan weer wat centjes verdienen. Ze zijn met z'n twee. Ik dacht altijd dat Turin dat het één stuks was. Maar dat is helemaal niet zo. Ze dus, zijn uh, met z'n twee. Twee stuks. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen kwart voor negen. Hier bij Toeboogleven op de radio. Oh, oh, oh. We kijken afgelopen week nog even door. En uh, wat meeste indruk maakte was dat Bies Bouwman. is van ons heen gegaan. Ik noem het al eerder in in de radioprogramma, 88. En nog, uh, was nog rap van de tongriem gesneden. Ja, leuk wereld, hè? wereldrijd door kon zich allerlei dingen vertellen. En ik zag gisteren nog in de wereldrijd door een, een stukje wat ik eerder had gezien met Kees Brussem. En dat kwam natuurlijk zeker omdat Kees Brus een paar jaar geleden was overleefd. Toen lieten ze dat ook zien. Dat, dat zij met Kees Brussel afspreekt in Rotterdam, geloof ik. En een, een, een, een rondrit maakte. Nou, ze gaan door uh, Rotterdam heen lopen om te laten zien wat er allemaal veranderd is en wat er nieuw is. Een soort VVV uh, praatje was dat, zeg maar. Maar het is zo grappig om te zien. Dat is ze nog zo jong daar. Echt, en die Kees Brus ook. Dat was 1955 ook. Oh he? ja, ja, ja. Dat is echt bizar gewoon. Echt een ja. heel andere tijd. Nee goed, ik aandoenlijk. En heb je al wat rare berichten verzameld? Ik zie wel dat je een heel apart uh, filmpje ja, hebt van een man die uh, half goud is. Ja, dat is Harvey Weinstein. In, ja. En dat is een beeld, standbeeld. Ja. En volgens mij is dat een uh, producent of zo. En uh, die zei, zei, zei omstreden, maar ze hebben nu een, uh, een koujas eromheen uh, gemaakt. Maar terecht ook wel. Want uh, het was ook wel een beetje een gore, uh, ik dacht gore kerel. Hij was dus diegene die uh, de MeToo-affaire... Uh, dat de oorzaak is geweest van de MeToo-affaire. Het ja, nou, Staat dus aan iedereen. Dat was ook wel een heel vies mannetje om te zien, inderdaad. Ja, ja heel ja. vies mannetje. Ja, nou, ik, ik wil eigenlijk nog maar één ding erop zeggen. Barry Atsma. En verder heb ik er niks over zich meer. Barry Atma. Barry wassie? Atma. Is ja, het... die deed gisteren ook even een het zakje met de MeToo-affaire. Moet wij mannen doen het alleen. Wij in, in, in ons eentje vallen wij een vrouw lastig. En dan wachten wij ah, stiekem af. Maar deze vrouw, deze Barry Atma, vertelt dus dat hij door zes of zeven vrouwen soms wordt betast oh. En dat de vrouwen <laughs> heel hitsig kunnen zijn. En dat hij dan denkt van, ja, wat moet ik hiermee? Ja, ik kan er niks mee. Dus nou ja, toen had hij het gisteren maar eens in de kranten gezet. Hij zegt van, ik heb ook last van MeToo'tjes. En uh, nou staat het gelijk, ophouden. Ah. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, inderdaad, de vrouwen worden steeds schaamtelozer, dat is waar. Ja, dus ik, ik zie het wel voor Waar waarvan vrouw die vrouwen die dan in eentje niks durven... maar dan zijn ze met z'n allen en dan ja. hebben ze het misschien Groepsdruk. gewoon een ja, vrij, <laughs> vrij gezellig feestje. En dan denk je, oh, daar heb je Barry Atma oh, Kom op, we gaan naar hem toe. Durf, durf, durf jij even... dat? Ja, nee, nou, ik durf het al. Laten ze het even zien. Nou, en dan gaan ze, gaan ze ja, over de schreef, dus dat lijkt me wel. Maar goed, en dat is een uh, leuk uh, bedrijf, zei ik je ook natuurlijk. Barry Atman, uh, Barry Atman, uh, Atma, lastig vallen. Goed, nou, dan wel. wil ik ook een keertje lastigvallen, van hoor. Ja, dat heb je het al. Ik zit in elke ja. vrouw. Ja. <laughs> ja, ik zie nu wel leuke dingen, maar er zitten steeds video's bij. Dat is wel handig. Nou, dan komt het straks alweer. Ga ja. nou, weer schrijven muziek draaien. Straks onder andere ook nog wat gebeurt er door die haren. Door die haren niet door je haar heen, maar door die jaren heen op 3 maart. En daar zitten weer leuke wetenswaardigheden bij. En er zijn ook weer een aantal mensen die jarig zijn dat je denkt van, oh, dat is interessant. Eerst maar weer iets wat groot en meeslepend klim, klinkt. Jong, de underdog, die met tobak leeft. Mijn muziek, hoor. Faseverschuiving. Dit klinkt een beetje als één thema in Pala. Je hebt me dat ook een beetje omarmd, dat uh, faseverschuiving echt de jaren 70, achtig iets. En ik heb het zelf ook nog wel eens geprobeerd. Je kan het zelf ook doen als je namelijk twee plaatspelers hebt, of twee cd-spelers of weet ik veel, twee... Geval, uh, waardoor je twee um, platen tegelijk kan laten afspelen. En als je dat dan uh, via je mengtafel, zeg maar, of via je box laat horen, en een klein beetje mij loopt te klooien, dan krijg je dus faseverschuiving. Nou, even een stukje technische informatie. Ik weet niet wat je ermee moet, maar goed. Nou, fijn. Goed, uh, het is tijd voor de... Nee, niet voor de een stukje geschiedenis. Een beetje voor een aparte, bericht. die hadden oh, aparte berichten. Die had al wat dingen verzameld. Ja, aparte jawel, zeker. Het Lacoste gaat een bekende krokodil tijdelijk van de polos verwijderen. Oké. Okay. kent ze wel, het krokodilletje. Uh, ze willen daarmee aandacht vragen voor dieren die meer zichtbaarheid behoeven. En ze gaan de samenwerking aan met een natuurorganisatie. Het heet Save Our Species. Uh, uh, uh, red onze uh, uh, soorten. Yeah. Uh, onze uh, uh, dierensoorten. Project. Het wordt in eerste instantie drie jaar samenwerking tussen Lacoste en IUCN. En uh, de campagne vraagt dus aandacht voor tien bedreigde diersoorten... die op de polis komen op de plek waar normaal gesproken oh, okay. krokodilletje staat. Ja, leuk hoor. En ik vind het wel grappig, want het aantal shirts... Hè, dat uh, uh, van een bepaald dier wordt verkocht... wordt bepaald aan de hand van het aantal dieren... van hetzelfde soort dat nog in het wild leeft. Dus zijn er zijn bijvoorbeeld 30 polos met de Californische bruivis... en 450 versies van de Anegada rotzlegaan. Leguan, sorry. Okay. En in totaal zijn er dus 1775 shirts geproduceerd. Dit wordt een collector's item. Hè? Dat maar wacht, je ik wil, ja, maar er komt toch wel een, een krokodilletje in de nek, hè? Kan, moet toch wel kunnen aantonen dat ik echt een Lacoste-t-shirt heb. Want dat vind ik een beetje gênant als mensen denken van ja, je hebt geen ja, Lacoste, wat is er geen krokodilletje op? Ik wil wel bewijzen dat het wel een Lacoste ja, is, hè? Ja, waarschijnlijk he? zit er dan nog wel een gewoon merkje achterin bij okay. de nek, denk ik, hè? Ongelukkig. Maar ik vind het wel, wel bijzonder. Het is wel bijzonder, want uh, Lacoste... Ja, dat is wel een beetje een kapitalistisch merk, was het vroeger ook. Ja. Ik kan me ook nog herinneren dat ik... Een, ik werkte op een gegeven moment bij een soort kledingboer... en dan vond je een oud Lacoste-shirt... en dan ging je dat krokodilletje eraf peuteren. Maar dat ging niet natuurlijk op een eigen shirt. Ja, nah, maar je ja. Kon ze op een gegeven moment kon je ze los... Je ze kopen, die uh, merkjes. Oh, nou, dat... Uh, dat jammer, dat, ja. anders had ik nog veel meer merkkleding kunnen creëren. Ja. En kunnen verkopen misschien ook. Wie weet, komt dat wel. Ja. Allemaal weer geinig om te weten natuurlijk. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen hier bij Toebak Leeft. Afgelopen week ook nog dreigende taal van Poetin. Uh, Poetin die uh, zegt dus dat hij niet serieus wordt genomen. En uiteindelijk heeft hij, gaat hij dus bezig met nieuwe raketsystemen. Vandaag ook een heel groot stuk in de krant dat wij van Europa eigenlijk een beetje hebben zitten slapen... en dat we eigenlijk ook in Europa gewoon steeds meer handen in elkaar moeten slaan... en dat er meer geld moet komen voor bewapening. Ook de land krijgt te kort wapens. Het gaat allemaal de verkeerde kant op. En Poetin dreigt nu met een nieuw raketsysteem. Maar gelukkig hebben we nu Geert Wilders daarop afgestuurd. Geert Wilders is gaan praten... Een hele goede stap. Iedereen heeft het ook heeft het positief gelabeld. Wat goed dat jij naar Rusland bent gegaan om daar te praten. Heb je, oh, heb je ook nog iets genoemd met die MH17? Is dat ook nog? En toen hoorde ik gisteren een, een diplomaat uit Rusland. En die vertelde, ja, hij heeft het wel genoemd dat het heel vervelend was. Maar verder heeft hij er niks mee gedaan. Ja, misschien moet het ook over ophouden. He, ja. De MH17. Het is jammer. Het is, uh, het is jammer gewoon. Ja, het is, al, het is gebeurd. Het is en, gebeurd. En de, laat ja. het los. Zoiets Ze dat de korte ze uh, It's water under the bridge, hè? It is water under the bridge. Ja, dat, uh, dat stroomt maar door. En dat ja. is de, de, de, de, de, de, de, de, de tijd die voorbij glijdt. Ja. Maar ja, 9-11 uh, hebben we het ook nog steeds over. Ja. Ja, precies. Wie is daar verantwoordelijk voor? Ja. En ik dat zag vandaag ook bij, bij de eeuwdingen... ...zag ik ook dat er... Uh, uh, ook een vliegtuig was neergestort ooit in Parijs. Ook ja. 344 mensen, hè? Ja. We, hebben, we hebben opgelet. Maar ja, een heel andere koek: hè? dat ja. had te maken met een laadruimdeur die openvloog. Oh, ja. Maar uh, dit heeft te maken met de Oekraïne en Rusland. En dan gaat mm. Geert Wilders daar naartoe. En dan denk ik: Wat doe je daar in godsnaam dan? Ik bedoel, wat, is dat voor een gekke Ja, precies. Wat doe je daar dan? Dat is echt onbegrijpelijk. Wat ga weg daar! Ja, ga weg daar! daar. Ik bedoel, het is nog te early! It's early, te vroeg, om daar nu zomaar even vriendschappelijke dingen gaan uitwisselen. En uh, vlaggetjes dragen, wat deed ik ook weer? Zo'n speld, zo'n vriendschapsspeld gaan dragen, weet je wel. Best friends forever, met zo'n hartje. Nee, is wel Dat was het niet, het was wel iets met de vlag. De gemixte vlag van Nederland en Rusland bij elkaar, geloof ik. Nee, goed, we zullen het allemaal afwachten. Als je terugkomt, wat voor uh, interviews je gaat geven. En wat voor inzicht je ons kan uh, verschaffen. Ja, eerst maar eens even een geinig plaatje van Eels. Destruction eel. hits... Eel? Ja, eel, ja. <laughs> Ja, wat een heerlijke muziek. Eels, de nieuwste is uit... The Disconstruction. And today is the day. Blijf in het moment. Het is vandaag. Uh... Wat is het, koud. From my cold yeah. death Ja, what the hands. fuck man, het is er zout op. <laughs> nou weet ik het wel, jongen. <laughs> Volgens mij ben je al dood, dus het wapen hebben ze van jou gepakt, volgens mij. Dus dat is wel even geruststellend in ieder geval. Maar ja, wat ik doen. geweldig vind, is dat die gasten in Amerika dan nu filmjes maken dat ze een wapen met zo'n ja. zo elektrische zaag uit de midden zetten. Ja, want ik ga hem niet verkopen, want dan kan altijd iemand anders hem nog in, in zijn handen krijgen. En dan denk ik, nou, dat is heel erg goed. Ja, ja dat is zeker waar. Ik heb ook allemaal wapens weggedaan. Ja? <laughs> ik had ze niet. Ik, je had ze niet, oké. Okay. Nee, ja. hey, ik heb al ooit wel een luchtdruk pistool ja. gehad. Een geweer, een geweer. Een geweer? Dat hebben we echt op... wel mee geschoten in het wild. Ja, in het wild, gewoon. Zeg maar. Echt waar? Ja, in de tuin. Op oh. vogels. Oh, oh god. Op aanscholvers? Nee toch? Nee, niet op aanscholvers. Nee, ik gewoon een bussen. Nee, de, de, gewoon... Uh, ja, waar heb ik op geschoten? Ja, dat moet ik even nadenken hoor. Uh, sorry. Dat, uh, nee, gewoon ook mussen Die vervelend waren. Maar volgens mij kon je ineens doodschieten. Dat was, was een wapen uit uh, 1950 of zo geloof ik... Uh, moet, ja, Je moest gewoon zo'n kogeltje doen, zo'n luchtdrukpistool. Of een luchtdrukgeweer. Uh, Weet je dat niet? Ik knikken ja. en dan. Pfff. Ja, dat is echt niet zo'n jongetjes, hè? Dit. Precies. Nog net even voorbij de plastic buis met uh, pijltjes, zeg maar. <laughs> Daar gaat hij net ook voorbij. Dat is het enige eigenlijk. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen-loop tegen negen uh, uur. Straks uh, de, de, wat er allemaal gebeuren uh, door de jaren heen op uh, 3 maart. En wie er jarig is, heb jij nog drie astronauten die woensdag zijn ja. teruggekeerd? Ja, in Kazachstan. Die zijn uh, op het internationale ruimtestation ISS geweest. De Rus Alexander Misurkin van de Roscosmos. <laughs> de Amerikaanse Joe Acaba en Mark van der Haai van de naaste. Ja, ik spreek maar Amerikaans uit. Ja, klinkt het toch een beetje. Maar uh, op beelden was ze wel te zien hoe, uh, hoe ze eruit werden gehaald en zo. Maar het is natuurlijk nou veel minder het... een issue omdat er nu geen Nederlander in zitten. Maar was het net zo gênant als met. Uh... Met onze eigen, hoe oh, heet die ook weer, Kuipers. Nou ja, ze worden opgevangen door familie en collega's. Dus ze zijn weer helemaal, die, hele, die spieren die zijn helemaal uh, ja. uh, weg, hè? Zowat, hè? Dus, echt, uh, je wordt als gehandicapt je uh, uit het ding gehaald. Ja, dat is vreselijk, hè? Ja, het is echt heel sinant. Maar, ja, ja, maar het lijkt me toch wel gaaf op zich om eens een keer uh, dat gevoel te hebben. Maar ja, dan moet je in een vliegtuig, je kan het regelen... dat je even een luchtdrukvrije vlucht kan maken. Als je maar wat pecunia neertelt. Ja, ja, als je hoop geld hebt, dan kan je met... Wie uh, was het ook? Virgin uh, Flights of zo mee? Geloof ik. Virgin is er maar wees geloof ja. ik. Maar als je nagaat, er waren dus ook weer 168 dagen daar geweest. Het is wel dus, uh, bijna een half jaar. En oh, er ja. zitten er nu nog drie. En die krijgen dus op 21 maart weer gezelschap van drie nieuwe. En uh, ja, het zitten er continu. Dus eigenlijk zes, als ik het zo goed bekijk. En dan uh, heb je steeds dat er dan... Uh, de, Drie uh, na zoveel dagen, weer, uh, na zoveel tijd weer teruggaan. Ja. Yeah. Dus waarschijnlijk na tachtig dagen gaan die anderen weer terug. En dat het zo uh, steeds hoor. bemand blijft. En dan kom je weer terug op aarde en dan. relax and begin uh, the ja, de adaptation uh, Back to a gravity environment. Ja, precies. moet terug naar. Ja. Uh, noem je dat. Uh, uh, aantrekkingskracht? Ja, je ja, de aantrekkingskracht van de aarde. Back to the gravity. Oh, het lijkt me inderdaad heel zwaar. Maar ja. ook wel heerlijk als je daar gezeten hebt en dat je dan voor het eerst weer gewoon normaal iets eten. Want je krijgt alles uit van die zakjes wat je uit, eruit moet drukken en zo. Een ja. beetje van het, uh, van het uh, Ja, van de uh, sinaasappel en zo'n ding. Dat moeten ze een afval hebben trouwens ook? Nou ja, dat, ze zijn toch bezig om bepaalde dingen te recyclen... wat je zeg maar loslaat. Ja, een dat je dat een ook plas weer... ook, ja. Ja, dat is ja. ja. van nou wat. Uh... Ja, ja, van de poep wordt waarschijnlijk... want ze doen testjes ook met pandjes. Ja. Dus, uh, ja, ja. Gaaf, wel gaaf. Het is wel gaaf om dat een keer mee te maken... en om even naar de wereld te kijken. Onze heel klein iets. Goed, we spreken je zo in het tweede gedeelte van het radioprogramma. zo.